Shabbat shalom We gaan het vandaag hebben over de naam van de eeuwige En natuurlijk weten wij allemaal wat de naam van de eeuwige is Het is ongeveer 4000 jaar geleden dat de eeuwige zijn naam gaf aan Mozes Maar wat is er gebeurd in die 4000 jaar Er is een, is een moment geweest dat de, dat de naam dat men niet meer durfde om de naam uit te spreken. Er zijn momenten geweest in die 4000 jaar dat het verboden was om de naam uit te spreken. En vandaag de dag weten we eigenlijk niet, tenminste dat, dat hoor ik hier en daar, ik hoor allerlei soorten namen behalve de naam die de eeuwige gegeven heeft. En ik begrijp dat niet. Ik, ik zit te worstelen en we, we hebben gezongen, we houden van, van onze vader en we willen hem kennen. En zo belangrijk als we zijn naam weten, dat we dichter bij hem komen. Dat heb ik zelf ontdekt. Nou, Het staat ergens in Exodus 3 vers 14, gaf de Ewige zijn naam aan Mozes. En vertaald. Ik ben die ik ben. En in het Hebreeuws is het Aheje, Asher, Aheje. <coughs> ja, Alef. Hey, Jod. En weer een he. Alef, he, jod, he. Aheje. Dat is de naam die de eeuwige gaf aan Mozes. En toch noemen we hem anders. Vreemd, hè? Heel vreemd. Openbaringen. We leven in een tijd, vandaag de dag... Ik denk in openbaringen. Ik heb er al meerdere keren over gesproken. Openbaringen. We gaan eerst een tekst lezen. Openbaring 3, vers 10, 12. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. We hebben net gezongen dat wij... Houden van de Tora. En ik, als u een uh, NBG-vertaling heeft, dan staat er iets anders. Dan staat er iets dat je het bevel moest houden om hem te verwachten. Maar dat is een onjuiste vertaling. Hier staat het goed. Want hier staat eigenlijk dat je houdt van zijn Tora. Omdat u het woord, de Torah mijn volharding heb bewaard. We hebben zijn Torah bewaard. Dat is eigenlijk wat er staat. Dat, daar houden we van. En omdat wij zijn Torah hebben bewaard en, en beleefd en in ons leven hebben ingevuld. En erna zijn gaan leven. De instructies, de bevelen. Bevelen, een zwaar woord. Maar het zijn de instructies van de Torah. Dan zullen wij ook bewaard worden. ...voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. En hen die op de aarde wonen te verzoeken. Ik weet niet. Sommigen zeggen het komt eraan. We staan aan de voordeur. Anderen zeggen we zitten er middenin. Kijk maar, in het Midden-Oosten worden de gelovigen al een kopje kleiner gemaakt door de vijand... En zo zijn er heel veel gebeurtenissen in deze wereld die men rechtstreeks kan matchen met teksten uit openbaringen. Dus of we er middenin zitten, of we er vlak voor zitten. Ik geloof dat iedereen gelooft dat we in de laatste dagen leven. Dus het is ontzettend belangrijk in de tijd waarin we leven, zodat we weten dat als hij komt, dat wij ook bewaard worden voor deze verzoeking. En we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Als we natuurlijk dicht bij de Torah leven en dicht bij de Vader. En hoe dichter we bij de Vader leven en bij zijn woord, hoe groter de bescherming. Enorm belangrijk. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Dus houd vast wat u geleerd heeft. Nou zijn we nog steeds onderweg. We zijn nog steeds lerende. Ik leer afgelopen maand weer heb ik iets nieuws geleerd. En ik hoop volgende maand weer iets nieuws te leren. Dus het vasthouden, en Paulus zegt behoud het goede, en al het overige legt dat even opzij. Behoud het goede, dat is het, het vasthouden, maar we zijn nog steeds onderweg om te leren. En straks als de Heer terug is, zullen we ook nog steeds leren. En misschien wel direct van Hem. Halleluja. We houden vast. Wie overwint, hem zal ik tot een zou in de tempel van mijn God maken. De tempel van God. Wie is de tempel van God? Wij zijn de tempel. En wij hoop allemaal voor u maar een aantal zeker zullen zuilen zijn in het bouwwerk, in het lichaam van Christus. En wellicht zal u een van de zuilen in de tempel van God zijn. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal mijn naam, Yeshua spreekt hier, ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat nederdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan, in en mijn nieuwe naam. Ook Yeshua krijgt een nieuwe naam. Wist u dat? Ja. Bij mijn God en mijn, dit is een Yeshua die je spreekt, en mijn nieuwe naam. U weet, Yeshua betekent God redt, God bevrijdt, God verlost. Maar op dat moment hoeft hij niet meer gered te worden. Want wij zijn al gered, wij zijn al verlost. Wij zijn al tot hem gekomen. Dus waarschijnlijk, en ik weet het niet. Dat is nog uh, een, een verrassing. Maar hij was, zal een andere naam krijgen, Yeshua. Die niet meer zal zijn, God red, Want dat is al gebeurd. Dus in de nieuwe situatie is het misschien... Uh, in, in Hebreeën staat... Uh, hij is Melchisedek. Mel betekent koning. En Sedek betekent priester. Ik weet niet of dat zijn naam is. Maar hij zal zeker koning zijn. En hij zal zeker priester zijn. Maar ik weet niet of dat zijn naam is. Dat weten wij niet. Maar ook Yeshua krijgt een nieuwe naam. Niet meer verlossing. Niet meer bevrijding. Want het is gebeurd. Wij zijn verlost. We zijn bevrijd. We zijn gered. En straks in het nieuwe koninkrijk... Zal hij een nieuwe naam hebben? En dat is. Maar goed, waar we op willen focussen is de naam van mijn God, de naam van de Vader, de naam van de Eeuwige. Die zal Hij op ons denken, in ons denken, in ons wezen. Alles wat wij doen, bestaat uit ons denken, daar geboort het. Daar is de geboorteplaats. En de naam van de Eeuwige. Is in ons denken. Dus alles wat wij doen heeft betrekking op de naam van de Eeuwige. Nu is het natuurlijk belangrijk dat we de juiste naam hebben. De, de goede naam van de Eeuwige. De naam van de Schepper van Hemel en Aarde. Openbaringen 22. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. Een aantal weken heeft Esther hierover gesproken. Prachtige preek, misschien bent u daarbij geweest. En in het midden van haar straat, dus van die rivier, en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens. Ja, Herinnert u dat nog? Vond een hele mooie preek. De twaalf vruchten die die twaalf vruchten voortbrengt van maand tot maand. Heerlijke vruchten, sappige mango's, lekkere appels, peren. Maar die vruchten die komen elke maand op zijn tijd. En als je niet de kalender van Yahweh volgt. En die kalender heeft twaalf maanden. overeenkomstig twaalf vruchten. Van maand tot maand. Als je niet de juiste kalender volgt. En je volgt bijvoorbeeld de Babylonische kalender. Die tien dagen korter is per jaar. Dan ben je te vroeg. En dan krijg je van die hele harde appels. Die hele harde heeft hij daar wel eens een hap in genomen? En als hij weer open doet, blijven de tanden die blijven achter. Een zure appel. Dus het is ontzettend belangrijk dat je op tijd bent, op de twaalf maanden. En de kalender van Jaweh, ik heb daar al vaker over gesproken, heeft exact twaalf maanden. En als je een kalender volgt en het ene jaar heeft hij dertien maanden, dan ben je hem twee weken te laat. En dan zijn die vruchten, als je ze pakt, dan, dan, dan komt er eerst een hoop uh, vliegjes vanaf. Ja, die wil je niet eten. Het is niet lekker meer. Maar vrucht is ontzettend belangrijk, want het is voor je gezondheid. Naar geest en lichaam. God heeft speciaal bomen geschapen in Genesis, om daarvan te eten. En het versterkt je lichaam het versterkt je ziel en je geest. En het is zo gezond om vruchten te eten. Eet u veel vrucht? Ja, ja. ja ik, ik, wij eten veel vruchten. Hè? Het is heel gezond. Want je wordt daar niet ziek van. Van vruchten eten. Je wordt daar beter van. Maar goed. Misschien volgt u een andere, wel een andere kalender. U bent te laat voor de vrucht. Of u bent te vroeg voor de vrucht. Geen probleem. Halleluja. Er is altijd genezing. Dus u bent u heeft geen vrucht. U bent niet op tijd geweest om de vruchten te kunnen eten. Daardoor bent u ziek geworden. Geen punt. We hebben een liefdevolle vader. Er is altijd genezing. Want de bladeren van de boom geeft u genezing. Maar vergis je niet. Eet maar eens wat bladeren van een appelboom. Ze smaken bitter. Ja? De bladeren van een boom geeft toch wel genezing. Dus... Maar het is beter om op tijd te zijn. En hoe komen we op tijd? Door de bevelen, door zijn woord. Door zijn woord vast te houden. We hebben zijn woord vastgehouden. We hebben die bewaard in ons leven. En we zijn dat toegepast op de manier zoals hij dat kenbaar maakt in zijn woord. Dat is eten van de vrucht. En de bladeren van boom zijn tot genezing voor de heidenvolken. Ik weet niet of dit goed vertaald is, maar de belofte aan Abraham was aan de goyim, aan de heidenvolken. Dus wij komen uit de heidenvolken en wij zijn dus het beloofde dat beloofd is aan Abraham. Ik geloof zelf niet dat de heidenvolken van veraf naar de tempel komen voor de troon. Van de vader en van het lam en daar de bladeren van de boom des levens zeten. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. Dus dat betekent gewoon dat wij als het volk van God volledig rein en heilig zijn. Ik geloof niet dat de heidenvolken zullen mengen tussen het volk van God. Maar goed, dat is een andere gedachte. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknecht zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam, de naam van de eeuwige, zal op hun voorhoofd zijn. Wij zijn volledig vervuld in ons denken met zijn naam, want zijn naam vertegenwoordigt wie hij is en zijn woord vertegenwoordigt wie hij is. En wij zijn daar volledig vol van. Van zijn naam en van zijn woord. Maar dat kan ik van de heidenen niet zeggen. Tenzij je uit de heidenen bent getrokken door de eeuwige. En je hebt toegang gekregen tot het koninkrijk. Zo, so, hoe belangrijk is zijn naam? En zeker in de tijd van vandaag. Enorm belangrijk. En vandaag de dag zie ik ontzettend veel namen. Vertel mij nu wat zijn naam is. Want ik wil hem beter kennen. Ik wil de vader zo kennen en hem noemen bij zijn naam. En over de hele wereld worden namen gegeven aan de eeuwige Jodhe Wafhe, Yahweh, Yahuwah, Jehova, Jehova, Jehova, wat is nou zijn naam? Vader. De titel. Abba. Ja. In 4000 jaar tijd weten we nog niet exact wat zijn naam is. Is dat een beetje vreemd? De vader. Onze vader. Abba vader. Heel apart. Waar komen die namen nu vandaan? Heeft u de Keshe cursus gevolgd? Wie heeft de Keshe cursus gevolgd? Toen al een aantal, ik geloof acht jaar geleden. En daar werd het ook besproken. En op die pagina van de Cash ik had er een foto van moeten maken, staan heel veel vraagtekens. Want ik snapte het niet. En we vroegen dan aan de cursusleider, kon me geen bevredigend antwoord geven. Om een voorbeeld te noemen, stond er: hoe komen ze aan de naam Jehovah? Ja, dat zijn de klinkers van J.H. wafwe of de Adonai en de medeklinkers van J.H. wafwe Zo werd dat verteld. Ja, de naam van de Vader van de Eeuwige is een mengeling. Is een, we nemen hier een klinker van en we nemen daar een medeklinker van en we voegen dat samen en we hebben een naam. Is dat goed om dat te doen voor de Eeuwige? Dus het is echt, echt een beetje vreemd om de eeuwige te noemen naar een verzameling klinkers en medeklinkers. Heel raar, hè? Ik ga je een voorbeeld geven. Uw voorganger, Wim Verdouw. Dat is zijn naam. Zonder te vragen ga ik nu klinkers en medeklinkers samenvoegen. En uw voorganger heet vandaag de dag... Mr. Wow. Wauw. Daar komt hij. Mr. Wow. Dat heb ik bepaald. Is hij daar blij mee? Ik denk het niet. Wauw. Wauw. Ja, ik heb dus klinkers en medeklinkers. Het is, het is na een tijdje geleden liep ik met mijn vrouw en mijn kinderen op de boulevard. In Spanje was dat. Heerlijk. In het avond... avond uh, ja, de zon ging onder, maar het was nog licht en heerlijke koelte. Het was een warme dag geweest in de vakantie. En opeens liepen we daar en opeens achter mij hoorde ik schreeuwen: Meneer Breyer! Kijk, wat is dit nou? Allemaal studenten. Hé hey jongens, wat doen jullie hier? Geweldig. Nou, ook op vakantie. Geweldige tijd. Maar stel nu voor dat zij mijn naam hadden veranderd. Zoals zij dat... Het is heel populair om een nickname te hebben. En ik heet Wienand. En de laatste is een D. Maar die kan je ook... Die hoor je als een T. Dus ze zouden mij Watje kunnen noemen. En dan loop je daar. En dan zeg je... Hey, Hé, Watje! Ze zetten doorlopen. Ik heb niks met ze te maken. Ik wil niets met ze te maken hebben. We lopen door. Niet omkijken. Wat als wij nu. Tegen de eeuwige roepen. Iets wat wij zelf hebben bedacht. En samengesteld. Hoe zou hij reageren? Misschien zegt hij. Ik ken hem niet. Weet het niet. Hoe belangrijk is zijn naam? Ik heb gelezen. En dit is maar één voorbeeld. Haya. Hij was. Howe. Hij is. En ik heb ergens gelezen en dat is maar één voorbeeld want er zijn vele verschillende uitleggingen hoe men kwam aan de naam Yahweh en die is vrijwel bekend toch? Yahweh is vrijwel bekend en een van de uitleggingen is dat hij was het laatste ja en het laatste van Howe hij is, is samengesteld en zo is men gekomen tot de naam Yahweh of dat rechtvaardig is, weet ik niet. Hij heeft dat absoluut niet gedaan. Dat hebben wij gedaan. Nou, hij was en hij is. Dus de betekenis, als dit de uitleg is... Dat is er maar één van. Er zijn meerdere uitleggingen. Dat is al heel vreemd. Dat betekent, ja, hij was en hij is. Luister goed. Hij was en Hij is. Dat betekent de derde persoon enkelvoud. Wie zijn wij om de eeuwige op de derde plaats te zetten? Heeft u daar wel eens aan gedacht? Hij is. Hij is en hij was. En wij zetten de eeuwige op de derde plaats. Derde persoon enkelvoud. Is hij niet de eerste? Is hij niet de enige? Is hij niet de eerste? Moet u daar maar eens over nadenken. Ik vertel dit in drie kwartier, misschien een uur... Maar u heeft minstens een maand nodig om dit te onderzoeken. Minstens. Gelukkig komt de vakantie eraan. Dus u hebt tijd zat om er eens een keer in te gaan duiken. Het heeft mij ook een paar maanden gekost om duidelijk te krijgen wie hij nu werkelijk is en wat zijn naam is. Omdat het zo belangrijk is in de laatste dagen. Dat we weten als de naam, dat we die ontvangen van Yeshua, dat we weten wie de vader is. En heel populair... Het feit al dat er gekiebeld wordt. Nee, hij is niet Yahweh. Hij is Jehovah. Oké. Okay. Of Jahuwa. Nee, hij is niet Yahweh. Hij is Jehovah. Ja, maar hoe kom je daaraan? Waar staat dat in mijn Bijbel? Wijs mij aan in mijn woord waar dat staat. De combinaties van klinkers, medeklinkers. De combinaties van lettergrepen. Wie vertelt dat? Hoe staat dat in mijn bijbel? Vertelt de bijbel ons dat? Dat we dat moeten doen. Om lettergrepen samen te voegen. Is dat een tora leren? Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb het in mijn bijbel. En ik heb dan de herziende statenvertaling. Niet kunnen vinden. Hoe de naam van de vader wordt samengesteld. Door klinkers, medeklinkers, door lettergrepen. Enzovoort, enzovoort. Als u een andere bijbel hebt. Ik wil het graag van u horen. Wilt u het mij graag laten zien. Want ik wil zijn naam weten. Zijn juiste naam. En ik weet zeker dat. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. En hij wil net zoals hij zijn naam aan Mozes bekend heeft gemaakt. wil hij dat ook bij jou doen. Want Yeshua heeft gezegd. na mij. Komt hij en hij zal u ingeven wat ik u geleerd heb. En hij zal u bekendmaken de toekomst. Dus de Roebach maakt zijn naam bekend. Persoonlijk aan jou. Dat is wat Yeshua gezegd heeft. Oké, okay, we hebben dit net vanochtend gehoord. En op de sabbatgroep in Hoofddorp lezen wij dit elke week uit de, uit de Bijbel. Of exodus 20, vers 7. 10, de 10 woorden. U zult de naam van. De Heere, Hé, hey, dat is vreemd. U zult de naam van de Heere En Heere staat hier in de En in de grondtekst staat daar jod he waf Hier staat niet dat de naam de Heere is. Of jod he waf Hier staat de naam van jod he De naam van de Heere, De Heer. En ik zal straks later uitleggen... wat Wim bedoelt dat hij... Kijk, in de Bijbel staat heel veel namen van de eeuwige. En daarmee bedoel ik, hij wordt genoemd. En dat naar aanleiding van bijvoorbeeld, hij is de, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij is, hij is de Heere van, en dan de Heere is een combinatie, negen van de tien keer, in combinatie met wat de inhoud is. Dus hij, de naam van Jod, He, Waf, He, uw God. Dus de Heere, uw God, de Heere, heeft betrekking op uw Elohim. Maar dat is nog niet zijn naam. Zijn naam, u zult de naam, dat is best wel een geheim, u zult zijn naam van uw Heere, uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Wat is ijdel gebruik? Wat is ijdel? Ik heb wel eens horen vertellen: ja, je mag, mag niet vloeken. Laat ik het zo zeggen: het woord ijdel is de meest eenvoudige vertaling van wat er staat. En wat er staat heb ik niet opgeschreven. Dat is een heel moeilijk woord. Ik kan het ook niet uitspreken in het Hebreeuws. Maar de Stroom-vertaling heeft die naam, of dat woord ijdel, wat het nou precies inhoudt, wel omschreven. Je kunt het zelf nazoeken in de Stroom. En de strong zegt over ijdel in de zin van verwoestend. Kwaad spreken over de naam. Letterlijk ruïne. Of moreel in het bijzonder bedrog. Figuurlijk. Afgoderij. Dat betekent het Hebreeuwse woord nutteloos, zoals misleidend. Objectief ook wel adverbiaal, vergeefs. Vals, leugen, liegen. Dat is allemaal de betekenis van het ene Hebreeuwse woord wat in onze Bijbel vertaald is met ijdel. En het als laatste, ijdelheid. En dit is dan gebruikt als de vertaling van het Hebreeze woord. Maar het betekent veel meer dan ijdel. Het is een leugen. Dus heb je een andere naam van de eeuwige... dan wat hij gegeven heeft, is het een leugen. Het is afgoderij. Wauw, dat is wel heel erg. Maar goed, als wij de naam weten... En die weten we al ruim 4000 jaar. En wij noemen de eeuwige niet bij zijn naam. Maar we hebben een, een naam verzonnen. Gegoogeld met klinkers en medeklinkers. Is dat niet uh, toverij? Is dat niet afgoderij? Dus dat geeft nog maar eens even aan. Wat we elke week oplezen. Hoe belangrijk is zijn naam? Hoe belangrijk is zijn naam? Ja? Nou, Mozes ging naar de farao en wist niet wat hij moest zeggen. En de eeuwige gaf hem instructies. In Exodus 3, vers 11, 12... 13 en 14. En de eeuwige zegt en hij zei voorzeker ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb als het volk, als u het volk uit Egypte geleid heeft. Egypte is het beeld van deze wereld en Paulus zegt dat wat er geschreven is in de Torah en Egypte en de uitleiding uit Egypte dat dat een voorbeeld is voor ons. Dus wij zullen hetzelfde meemaken. Wij moeten hiervan leren want er komt een grotere exodus Jesaja zegt die zo groot is waarbij de eerste exodus helemaal in het niet, in het niet valt zo zullen wij uit deze wereld geleid worden en naar het Koninkrijk worden gebracht. En dat staat ook voor de deur. En Mozes vraagt: Hoe leid ik nu het volk van Jaweh uit deze wereld? Dat is de context. Dus wij zullen dit opnieuw gaan meemaken. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Ja, een berg is een, is, een, is een beeld van macht, van autoriteit. Dat is even het, het beeld, het geestelijke beeld van een berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God, de Elohim van uw vaderen, heeft mij naar u toegezonden. En zij zeggen dan tegen mij, dus de Israëlieten, wat is zijn naam, de Elohim van de vaderen, die jou naar ons heeft toegezonden. Wat is zijn naam? Dat vragen de Israëlieten. Of tenminste, Mozes bedenkt dat het zou wel eens kunnen zijn dat het volk van God, de losgekochte, dat aan mij zullen vragen. Wie ben jij dan wel die zegt dat je gezonde bent om ons uit Egypte te leiden? Wie of wat is dan zijn naam? In welke autoriteit doe je dit? Zeg je dit? Wat is het teken van die berg? Dus en dat is de situatie. En dan, Dus zij zeggen, wat is dan zijn naam? En dan zegt Mozes, wat moet ik dan tegen hen zeggen? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En Elohim zei tegen Mozes, Aheje, Asher, ahee. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ahee. ...heeft mij naar u toegezonden. Ah, hee, hey, heeft mij, Mozes, naar jullie toegezonden. Zullen we dit even naspelen? U bent het Israël. Ja? U bent het losgekochte volk van Israël. Dan speel ik even voor Mozes. U bent het volk van Israël. U bent toch het volk van de eeuwige? U bent toch losgekocht? Ja, halleluja. Ik ben de u bent Israël. Halleluja. Dus we hoeven niet na te spelen. Dus gewoon echt. Dit, wat er nu gaat gebeuren is echt. Want u bent het echte volk. Maar ik ga toch Mozes spelen. En wat u dan uw rol is als het echte volk van Israël. En u vraagt mij: wat is zijn naam? Ja, dat, dat staat er. Wat is dan zijn naam? Dat, dat is uw rol. Nee, eerst, eerst kom ik. Eerst komt Mozes. Kom Elohim, de God van Abraham en Isaac, heeft mij gezonden om jullie uit Egypte te halen, te verlossen. En mee te brengen naar het beloofde land. Wat is dat? En wie zegt dat? Ja. <lacht> U zegt, wat is zijn naam? Zijn naam. De God van Abraham en Isaac is Ahejee. Aheje heeft mij gezonden om u uit Egypte te verlossen. Heb je hem? Aheje heeft mij gezonden om jou uit de wereld te verlossen. Heb je zijn naam? Is dat wel zijn naam? Aheje. Zijn naam is Asher. Hey Jod Hey. Ja. Ik ben en ik ben is de eerste persoon van. en hier krijgt hij de eerste plaats. Ik ben. In het macht vertaald met 'I shall be. be'. 'I shall be'. Ik zal zijn. Hij is er altijd. Als je dit gaat onderzoeken, dus ik ben die ik ben dan kan ik je nu zeggen dat je meer dan tien verschillende uitleggingen krijgt. Ik weet niet wat de juiste is. Ik weet alleen dat Aheje ik ben, dat de eeuwige dat gezegd heeft. Dat is teruggeleid ergens in foute vertalingen in het Nieuwe Testament. Er spreken ze dus ook over ik ben. Maar het gaat om de zijne in een... Ja, oké. Okay. Ik denk dat we daar nog meer onderzoek in moeten doen. Geef toe. Uh, wat ik bijvoorbeeld weet is dat de westerse landen Aheye zeggen. En dat de Zuid-Amerikaanse landen, Afrikaanse landen zeggen Ahaya. -ja. Okay. Maar de, de, de Hebreeuwse letters is Alef, He, Jot, He. Yeah. En... Ik denk dat het een dialect is... om dat uit te spreken als... Eheye, westers... of Ahaya. Afrikaans of Zuid-Amerikaans. Dat is met ik zal zijn... die ik zijn zal. Er zijn er. Ja, dat is wat ik zeg. Er zijn heel veel uitleggingen... over de, de vertaling van... Eheye, Esher, Eheye. En ik weet niet wat de juiste is. Wat mij, waar, wat mij om gaat is de pure Hebreeuwse letters Alef, He Jod, He en niet Jod, He Waf, He, kom ik zo meteen op terug ja daar heb je de Hebreeuwse letters dat is de Alef de He de Jod en de He en dit is natuurlijk later bijgekomen dat is, dat is dat geschrift en natuurlijk we hadden eerst spijkerschrift en in de tijd van Mozes hadden we Paleo-Hebraeus. Dan hadden we deze letters niet eens, want dit is vrij veel later uh, toegekomen. Maar in de tijd van Mozes hadden ze Paleo-Hebraeus. Maar goed, om dat nou hier neer te gaan zetten in drie kwartier, kan je zelf onderzoeken. Maar ik ben geen, geen ster in Hebraeus en zeker niet in Paleo-Hebraeus. Maar vertaald is het in het westers, de meest westerse gelovigen, ook uh, Joodse gelovigen, die spreken uit Ahaye. En de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse spreken over Ahaya, van Jeremie, ja. ja? En Ja, Yeshua, allemaal eindigen op ja. Maar goed, als u zegt Ahaya, prima. Als u zegt Aheje, prima. Het gaat erom dat u weet wie de vader is, wat zijn naam is. Daar gaat het om: om de relatie tot de vader te versterken. Want als je hem bij zijn goede naam roept, aanbidt, bid dan alzo, hemelse vader, uw naam, Haheje, worden geheiligd. Of Ahaya, worden geheiligd. Bid dan op. En roep hem aan bij zijn naam, zijn juiste naam. En dit is wat hij zelf geeft. De eeuwige geeft zijn naam. Zo, wie ben ik dan om een andere naam toe te kennen aan de eeuwige? En hoe je dat vertaalt, oké, okay, dat mag u zelf uitzoeken. Als u Alef, He, Jot, He in een andere vertaling zet, prima. Maar gebruik dan deze Hebreeuwse letters. Alef, He, Jot, He. En ik vertaalde dan nu even dan voor dit moment als Aheje het uitspreken van de naam Aheje. Want dit is wat hij zelf heeft gegeven. Ik ga hem niet tegenspreken met een andere naam of een andere naam geven. De Eeuwige zegt tegen Mozes, zeg tegen het volk Israël: Aheje heeft u gezonden. Vol eerbied noem ik hem Aheje of soms Ahaya. Ja. En dan staat er even verder in de volgende zin. En dat, dat zie ik wel eens vaker. Verwarring qua uitleg. En dan staat er over. En toen zei God verder. Even vertaald meer hierover. Ja, waarover? Over zijn naam. Ahhehe. -E, tegen Mozes. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De heren. En er staat dan staat er in de grondtekst. Jod He, Waf He. En dan zie je weer dat het in combinatie. Is gezet met jodhé de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, heeft mij naar u toegezenden. En dan gooien ze de vorige zin compleet weer weg en laten we hem maar noemen jodhé he, he Heel vreemd. Ik heb wel gestudeerd, maar ik wil niet zeggen dat ik Pinter ben. Ik ben meer. Logica, logisch, dat kan er bij mij niet in, qua logica. Als de vader zegt wat zijn naam is, en dan zeggen wij, nou laten we maar zeggen dat de naam van de vader jod he waf -hé is. Maar Jod-He-Waf-He, jod heeft altijd, negen van de tien keer staat het in uw Bijbel in combinatie met de inhoud van iets... En hij filmt hem, nou, dus bijvoorbeeld uh, El Shaddai is ook een naam. Maar dat zegt iets wat hij doet, of wat, of, ja, qua eigenschappen. So. Maar is het zijn naam? Want hij zelf, nogmaals, geeft Aheye als zijn naam. Zo, so, ik kan het bewijzen, want Aheye. Was voor het eerst gegeven aan Mozes in Exodus 3, vers 12. En in Genesis 2 kwam al de naam Jod Waffe voor. Als je Genesis 2 leest, staat er meteen de Jod -he enzovoort. Er staat er meerdere keren in. In Genesis 2 al. Hoe is het mogelijk dat het volk van God zijn naam dan niet kent, terwijl het al langer bekend was als. Als uh, dit zijn naam is. Dus Jod heeft afheef. Ja, dit staat dan. Dit staat al in Genesis. Maar deze naam. Is pas voor het eerst. Gegeven aan Mozes. Bij de verlossing uit Egypte. Ja. Daarom is het ook best wel complex. De naam. En daarom zeg ik ook. We kunnen dit niet in drie kwartier. Uh, bewerkstelligen. Daar je, je moet daar echt induiken en lees de namen in context dan weet u wat, u wat ermee wordt bedoeld dit verwijst dus naar vers 14, naar, naar zijn echte naam, is voor eeuwig mijn naam dus niet jod he waf he hij wordt wel zo genoemd, maar je kan het zien als, als ik een brief schrijf en ik doe eronder dit en iedereen weet, oh dat is Winand Breuer, waarom? dat is mijn handtekening u, kan, u kunt dat zien als een handtekening. Of als zijn initialen, Zijn identity. Ik zeg niet dat het fout is. Jodhe Wafhe. Want het staat gewoon in uw Bijbel. Vanaf Genesis 2 staat. Het is niet fout. Want Jodhe Wafhe vertegen, vertegenwoordigt wel degelijk de Here En de Vader. Ja? Maar het, het is... Misschien zijn, zijn initiaal of zijn, waar hij aan hem herkent. Mijn vraag is, moet ik hem dan noemen, J.H.V.D., of moet ik hem noemen, Yahweh, ja, ik denk het niet. Maar als ik hem noem, Ahé, -E -E, de naam die hij zelf gegeven heeft, weet ik voor mezelf dat ik goed zit. En nu moet ik dat maar zelf uitzoeken. Ik geef het alleen maar door. Ja, het, ik weet best, het is een discussie. Ik ga niet in discussie vandaag. Ik ga bijna op vakantie. Mr. Wow gaat ook op vakantie, heb ik gehoord. Dan ga ik het uitzoeken. Nog, ga ik het nog wel een keer, keer doornemen. Hij verwijst dus naar zijn eeuwige naam. En die eeuwige naam die komt straks weer terug in openbaringen 3 en in openbaringen 20. En Yeshua zal zijn naam geven. En de vraag is, welke naam heeft u dan in uw gedachten? En dan zegt Matthäus 25, pas op, er komen vele uh, personen die zich voordoet als de Christus. En dan komt de Christus, oh ben jij de Christus? En die geeft je een naam. Maar goed, Yeshua waarschuwt ons voor vele misleidingen in, in deze tijd, in deze laatste tijd. En ja, ik waarschuw dat elke keer maar weer, van let op... Blijf bij je Torah, blijf bij de instructies. En dat is ook wat we in het begin gelezen hebben. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie tot generatie. Al bijna 4000 jaar lang. Oké, okay, laatste. De vrij bekende tekst van Johannes, Johannes 14, vers 6. En Yeshua zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven... Zo, so, Yeshua zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we hebben allemaal geleerd dat Yeshua de weg is, de waarheid en het leven. Ja toch? Nou, dat is voldoende. Hij is de weg, de waarheid. Meer hebben we niet nodig, want hij is het leven. Hij is de weg en hij is de waarheid. Hij is de Torah, hij... meer hebben we niet nodig. Waarom zegt hij daarna, niemand komt tot de vader dan door mij. Hoe bedoel je? Jij bent toch al de weg... de waarheid en het leven. Waarom moet ik naar de Vader... als jij de weg bent, de waarheid en het leven? Dan heb ik toch al het leven? Niemand komt bij de Vader. Nu zegt Yeshua... Ahéje is de weg. De waarheid. De Torah van Ahéje is de waarheid. Ahéje -he is het leven. En ik ben gestorven aan het kruis... En ik ben gestorven aan de kruiser. En niemand komt tot, e, tot de vader Ajeë e, dan door mij. Want je moet mij accepteren als je verlosser en heiland. Niemand komt tot hem. Kijk, en nu begrijp ik het. Dat is wat ik wil laten zien. Nu snap ik het. Want de vader Ajeë e heeft Yeshua gestuurd om het verbond opnieuw te ...te bevestigen, want dat was verbroken... ...was totaal weg... ...en Yeshua... ...heeft zijn leven gegeven... ...voor u en voor mij... ...en door hem... ...door hem te accepteren... ...die de vader... ...Aheje gestuurd heeft... ...als onze persoonlijke verlosser... ...en heiland... ...niemand komt door hem... ...door Yeshua... ...kom ik nu tot de vader... ...Aheje... ...en dat is... Voor mij veel begrijpelijker dan wat ervoor staat. Ik heb hiervoor gebeden, ook vanochtend nog. En ik weet dat het een moeilijke boodschap is, heel moeilijk. En uh, voor, bid voor de hoewach van de eeuwige dat je het mag begrijpen en verstaan. Het was ook vanochtend voor gebeden, daar was ik heel blij mee, dat onze oren en ogen worden geopend. Maar voor mezelf ben ik. Na een lang, best wel lange studie. Daarom heb ik ook gezegd. Het is moeilijk te begrijpen in drie kwartier. Of een uur. Je hebt hier echt meer tijd voor nodig. En lees de namen in context. En probeer het grote plaatje. Te zien. Van kaft tot kaft. Wie is nou de evige? En Joshua. Als je hem ook hebt leren kennen. Hij verwijst al. Tijd na de eeuwige. Hij doet niets van zichzelf. Alles wat ik heb gedaan heb ik de vader zien doen. Hij is de weg. Hij is de weg. De waarheid en het leven. Maar je hebt mij nodig om tot hem te komen. Dat is wat hij zegt. Ik geloof in deze laatste dagen. Naar openbaring 20 is dat Yeshua die naam al geeft. In ons denken, op ons hart. Dus wat daar, ik zie namelijk heel veel vervullingen. Ik zie in, in Matthäus 25, zegt hij bijvoorbeeld, in, daar waar het dode lichaam is, verzamelen zich de arenden. En Grieks, het Griekse woord dat vertaald is met gieren, is fout vertaald. Maar arenden, arenden zijn de losgekochten uit Egypte. Ik heb u op arendsvleugels gedragen en uit Egypte geleid. Wij zijn de arenden. En wat ik zie wereldwijd en ook in Hoofddorp, is dat de arenden zich verzamelen in deze wereld. Ik zie de, ik zie de tekst letterlijk in vervulling gaan. En dan weet ik ook in welke tijd we leven. In deze wereld, in het dode lichaam... verzamelen zich de... overal in de wereld... verzamelen er zich kleine groepjes. En ik zie dat letterlijk in vervulling gaan. Ja, en dat, dat vind ik zo mooi. Dus ook, ook wat betreft zijn naam. Maar het, het vergt onderzoek. En ik heb van tevoren gezegd... het lukt niet in drie kwartier of een uur. Hier heb je meer tijd voor nodig. Om dat te onderzoeken. Vader, ik wil u danken voor uw woord. En ik wil u bidden, vader... Help ons, bescherm ons en geef ons, Heer, uw weg, uw waarheid en uw leven. Bekommer u over ons, Heer, en geef ons ook de tijd en, en de kracht en, en de gezondheid om uw woord verder te mogen onderzoeken. In de naam van Yeshua. Amen.